Drie uur, Herman Vriend, met het NOS-journaal. In een woning in Kekerdom in Gelderland... zijn vanochtend drie doden gevonden, zo melden Gelderse media. De politie is in grote getale naar een woning toegegaan. Ze wil nog niet zeggen wat er is gebeurd. Dagblad de Gelderlander meldt op basis van omwonenden... dat het gaat om de bewoner en een man en een vrouw uit Millingen aan de Rijn. Omroep Gelderland zegt dat er een politieagent bij betrokken is. Het zou gaan om een ruzie in de relationele sfeer. SP-leider Roemer denkt dat hij na de verkiezingen gewoon in de Tweede Kamer blijft als hij geen premier wordt. Toch, zei hij in het tv-programma Buitenhof, een plaats in het kabinet als vicepremier onder PvdA-leider Samson niet helemaal uit te sluiten. Roemer vindt dat hij op dit moment het best op zijn plek zit als fractievoorzitter in de Tweede Kamer. De SP leek aanvankelijk de grootste partij te kunnen worden, maar de laatste weken doet de partij het minder goed in de peilingen. De Iraakse vicepresident Tarek al-Hashemi is bij verstek veroordeeld tot de doodstraf. De rechter achter bewezen dat Hashemi leiding had gegeven aan doodsescaders in de jaren na de val van Saddam Hussein. De Soenitische Hashemi zou aanslagen hebben gepland op Sjiiten en veiligheidstroepen. Hashemi heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. Volgens hem maken ze onderdeel uit van een heksenjacht op Sunnieten. Hashemi is gevlucht naar Turkije en dat land heeft al laten weten hem niet uit te leveren. Maxima doet vanmiddag mee aan een zwemtocht in de Amsterdamse grachten. De zwemmers halen geld op om de ziekte ALS te bestrijden. Maxima draagt een wetsuit en een oranje badmuts. Aan de actie City Swim doen zo'n 1100 mensen mee. Officieel is het water in de grachten geen zwemwater... maar het is net schoon genoeg om erin te mogen. Naast prinses Maxima zwemmen ook prominent mee... als Pieter van den Hogeband en Ronald de Boer. Er is inmiddels al een paar honderdduizend euro opgehaald... dankzij sponsoren.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 Amwb verkeersinformatie In Maastricht staat er file op de A2. In beide richtingen twee kilometer. En op diezelfde A2, maar dan bij Eindhoven, richting Den Bosch. Tussen Valkenswaard en het knooppunt De Hocht. Vier kilometer file door een, uh, een ongeluk vlak voor het knooppunt De Hocht. Daar zijn twee rijstoken dicht. Je kan de file vrij langs via de parallelbaan. Dat is de Randweg N2. Dan is er vertraging op het spoor. Van en naar Hilversum rijden geen treinen door een wisselstoring. De vertraging is meer dan een uur.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 Vijf over drie, ruim een uur onderweg. Grand Prix, Formule 1, Italië. Ronald van Dam. Kaarten lijken daar, zoals je het zo mooi zegt, geschud aan de leiding. Louis Hamilton met een straatlengte voorsprong op Fernando Alonso. Die verliep een massa voor Bijens. Zij liggen tweede en derde. Schumacher op de vierde plaats voor Perez. Rosberg opgeschoven naar de zevende positie. Dan Rijkonen daar weer achter. En Vettel is inmiddels Mark Webber voorbij na het uitzitten van zijn drive-thru penalty. Maar het ziet er allemaal heel goed uit voor Lewis Hamilton. En ook dus voor Fernando Alonso hier in Monza. Het zag er minder goed uit voor het Nederlands honkbalteam. 1-0 achter en in de problemen. Daarmee gingen we het nieuws in tegen Tsjechië. Andy. Ja, ze kwamen nog uit die problemen, maar het staat nog altijd 1-0 in, uh, in deze wedstrijd tussen Nederland en Tsjechië. Tweede helft, achtste inning. Nederland probeert het met hele verre klappen. Maar vangballen net voor de hekken van Kurt Smit en van Brian Engelhard zorgen ervoor dat het ook in de tweede helft van de achtste inning met twee man uit nog altijd 1-0 is voor Tsjechië. Een van de vele, vele grote hits van Abba Summer Night City uit 1978. We gaan weer naar Ronald van Dam. De kaarten leken, lijken geschud, Ronald. Schumacher is binnen geweest voor zijn tweede stop. Dat maakte de weg vrij voor de Mexicaan Perez... om richting de Ferraris te rijden van Massa en Alonso. En hij heeft inmiddels al Massa te grazen. Ja, hij is de enige die nu nog op die medium compound de zachtere van de twee rubber samenstellingen rijdt. En daarmee is hij beduidend sneller dan alle coureurs die op hard rijden. Ja, vroeg maar aan het begin van de race, Tom... hoe het nou zat met de Italianen, geen Italiaan ja. in de Formule 1. Nou, Ik hebben ze in de boeken gedoken. De laatste keer kwam dat voor in 1970... De laatste Grand Prix winnaar uit Italië was Giancarlo Fisichella in 2006. Ja, hoe komt dat? Er komen geen uh, jonge talenten door quote van Jarno Trulli, ook een uh, voormalig Formule 1-coureur uit Italië, is misschien wel uh, treffend. Hij zei, ja, uh, ik zou wensen dat die Formule 1-auto's voor nu gewoon eens wat simpeler waren, want ik ben toch een coureur en geen engineer, dus misschien is het allemaal wel uh, te ingewikkeld geworden voor de Italianen. Er is wel een groot talent, onthoud die naam. De 17-jarige Raffaele Marciello. onderdeel van de Ferrari Driver Academy, die zou dus uh, ja, misschien wel de grootste kans voor de Italianen zijn om in de toekomst weer een Formule 1-coureur te gaan leven. Op dit moment moeten ze het zonde doen. Hamilton het na de overwinning Alonso op de tweede. De plaats en Perez nu derde van het lawaai van de Formule 1 naar de rust bij Ragnar Niemeyer bij, bij een golven. Want uh, twee koplopers, nog altijd Ragnar had ik toch zomaar gedacht. Tom, dat je dat bruggetje zou maken. Ja, ja Peter Hanson was een slag los van zijn achtervolgers Lara Zabov en anders Castagno, maar heeft een fout gemaakt op de par 3-13-hole. Lijkt erop alsof de omstandigheden, de druk, cetera, Iedereen parten beginnen te spelen. Want deze Hansson was tot nu toe. En ik heb het gezegd, een ijskonijn. Maar hij sloeg de bal over de green heen. Die rolde naar beneden. Dan moet je omhoog. Heb je slecht zicht op de vlag. Vervolgens gooit hij hem er voorbij. En komt hij op die par drie weg met een vier. Heeft dus een slag teveel nodig. Wat dat betreft Hansson nog wel aan de leiding. Twaalf slagen onder par. Pablo Laraza bal, de Spanjaard, ook op twaalf slagen onder par. Zit wel één hol daarachter. Dus heeft aan het einde van de om de rit nog een extra hole te spelen. Dan komt Gonzalo Fernandez-Castagno op min 11. Een achterstand voor hem. Het lijkt tussen deze drie mensen te gaan. En Hansson lijkt dus ook onge ongeveer wel bevangen te worden door de stress. Dat is mooi om te zien. Richard Kind, de Nederlander, is inmiddels op dit moment nog een plekje opgeschoven. En het grappige is dan als je kijkt naar zo'n stand. En je wordt geen 21ste straks maar 20ste. Dan scheelt je dat opeens weer een schordige 1000 euro bruto. Want er gaat nog wel wat belasting vanaf. Het applaus op de achtergrond is voor uh, Lara Zabal die een uh, goede slag in huis heeft op uh, de 13e hal. Dat is dus die uh, hole waar Hanson de fout in ging. Er is nog weinig van te zeggen. Het is spannend. En natuurlijk hadden we het liefst gehad dat de Nederlanders op dit moment zagen, in contentie zouden zijn om een overwinning binnen te slepen. Zoals dat bijvoorbeeld was in 2007 met Joost Luiten die heel lang Ross Fischer van een overwinning leek af te houden. Nou, dat zit er niet in. Maar deze finish onder deze prachtige weersomstandigheden... op deze prachtige baan de condities zijn fenomenaal. Deze finish met Hanson, Lara Zabal, Fernandes Castaño... en daarachter dan Scott en Richie Ramsey... Die vergoed wel heel erg veel voor de toeschouwers hier op de Hilversumse. Blijf het voor ons volgen. Wij We gaan naar Andy Houtkamp bij het vonkballen. Andy, ja. eh, want één punt van de Tsjech is nog niet zo raar, maar nul van die Nederlanders? Ongelooflijk. Eh, en dat betekent dat die werpen dus zo Botka die nog altijd op de heuvel staat. Het gewoon heel goed doet. Hij gooit heel veel curveballetjes. En die zijn zo lastig te raken. Zeker om vol te raken om de bal over de hekken te slaan. Maar Tsjechië staat aan slag. En dan hebben we weer Peter Tsjech. Hij staat nu op een tweede honk. Prachtige twee-honkslag. Drie honkslagen uit vier beurten tegen Nederland. Dat is toch wel uh, redelijk uniek voor een land als Tsjechië. Dat echt een uh, heel klein land is op uh, honkbalgebied Nederland. heeft zeven keer eerder tegen Tsjechië gespeeld. En uh, zeven keer dik en dik gewonnen. En nu dus 1-0 achter we zitten in de eerste helft van de negende inning. Het tweede honk bezet door die Peter Tsjech, de achtervanger van Tsjechië. Wel twee keer drie slag gegooid door David Bergman, maar toch een goede klap zou zo 2-0 kunnen betekenen. Die klap wordt wel gegeven, maar gaat fout over de omheining, omrastering... en het publiek dat hier toch wel uh, geniet, hoor. Want het, het is een echt een goede hongbalwedstrijd, uh, verrassend uh, genoeg. Omdat je had verwacht dat de Tsjechen zouden worden opgevreten, door, worden opgevreten... door de Nederlanders. Het is een leuke wedstrijd. Het publiek vermaakt zich doet de wave... maar zou toch liever zien dat het uh, even andersom wordt. Nederland heeft zo dadelijk nog één slagbeurt te gaan... om die 1-0-achterstand weg te werken. En uh, dan uh, zou er dus zomaar een hele grote verrassing... in de lucht kunnen hangen... Als dat niet lukt. 1-0 Tsjechië leidt tegen Nederland op het EK Hongbal. Eu ja. preparado. Que entre e faça a festa, me liga mais tarde, vou adorar vão nessa gata, me liga, maar tá pra balada. Quero curtir com você, na madrugada dança, colar, até o sonho, gata me liga, mas tá pra balada. Quero que com céu, na madrugada dança, olá, que hoje vai rolar o T, e você, We're <laughs> Gustavo Lima, que hoje vai rolar me laten, je, je, je, je, je, ja, lekker plaatje. Met dit weer helemaal natuurlijk Gustavo Lima heet het van Ballada. Ronald van Dam Grand Prix Formule 1. Het is goed dat dat groene kruis op de vluchtstrook uh, rood is. Want anders hebben we veel aanrijdingen. Zeker. Uh, <laughs> Sebastian Vettel kan zich daar eens in gaan verdiepen. Ai, ai, ai, ai, ai. De regeren wereldkampioen. Vijf rondjes voor het einde. Hij komt het recht een stuk op. Ineens in alle snelheid uit zijn Red Bull. Renault verdwenen. Valt hij stil. Goed nieuws natuurlijk voor Alonso. Ja, Vettel, de man die in 2008 hier... Uh, de race won in een Toro Rosso. De jongste zitter en de jongste winnaar van een Grand Prix. Ooit Vorig jaar ook nog onbedreigd naar de zege op dit circuit. Maar het ene jaar is het andere niet en nu ligt hij eruit. En dat betekent dus dat uh, Alonso ja, die kan gaan rekenen. Weber lag eventjes op uh, de zesde positie door het wegvallen van Vettel. Maar die was een uh, sitting duck, zoals het zo mooi heet, uh, voor Michael Schumacher. Die twee stops heeft gemaakt in tegenstelling tot de rest. Die allemaal één keer is binnengekomen. De Schumacher is nu wel uh, bloedsnel op dit circuit. Voordat nog altijd Lewis Hamilton kan het naar de overwinning. Hij heeft 10 seconden voorsprong op Sergio Perez. Die is inmiddels Alonso ook voorbij. En Alonso ligt op de derde positie. En hup, daar gaat hij nog maar weer een keertje. Schumacher dus als de brandweer over het circuit. En ook Rosberg is hard bezig. Die rekent daar vol die Resta in. Nog drie rondjes hier in Monza. Het ene jaar is het andere niet, zegt Ronald van Dam. Dat geldt zeker ook in de voetbalwereld. Zelfs de ene dag is de andere nieuw, Want Tim Krul, ik zei het u al eerder deze middag... is afgehaakt met een elleboogblessure. Jeroen Zoet van RKC Waalwijk uh, gaat als vervanger opgeroepen worden. Is als vervanger opgeroepen. Want dinsdag speelt het Nederlands elftal tegen Hongarije. Bas Tichelen, goedemiddag. Kom, oh, goedemiddag. Want uh, ja, dat is toch wel uh, het nieuws op dit moment. Uh, de man die mocht kiepen, kiepte. En waarschijnlijk dinsdag ook gewoon gekiept had, hè? Ja, dat uh, leidt geen twijfel, want met keepers ga je in ieder geval nog minder dan met veldspelers zomaar wat heen en weer schuiven. Uh, dus ja, dat is heel sneu voor zoet. En tegelijkertijd is dat voor Stekelenburg wel weer vrij plezierig. Want... Die krijgt in ieder geval op deze manier de kans om te laten zien dat hij gewoon in dat doel hoort. Dat zal hij zelf in ieder geval vinden. Ja, dus in, in dat opzicht, uh, het is gebeurd, Krul is weg, uh, Stekelenburg gaat keeper. Daar hoeven we verder niet al, al te lang over doen. Zal het elftal, uh, want er was nog een tweede man, uh, die ook al eerder geblesseerd afhaakte. Ver, die was anders normaal gesproken misschien ook wel gaan spelen. Ja, denk ik wel. Als ik uh, van Gaal beluisterde na afloop van die wedstrijd tegen de Turken. Toen kreeg ik de indruk dat hij als iedereen fit zou zijn gebleven. Uh, zeg maar het elftal van de tweede helft zal hebben opgesteld tegen Hongarije. Dan reken ik de Wissel van ver even mee. Die kwam natuurlijk ja. net na rust in. Dus zeg maar, ver in plaats van Klaasie. waardoor stroopman wat defensiever speelde op dat middenveld. En dan Janmaat niet en van Rijn wel. Ik denk dat hij dat in zijn hoofd had, maar hij zal nu in ieder geval dat middenveld toch wel wat anders moeten doen. Uh, of lees, hetzelfde moeten laten. Want dan kan die Klaasie gewoon laten staan en verandert er eigenlijk niet veel. Dus als ik nu mijn geld erop zou moeten zetten, maar ja, er gaat nog trainen in Hongarije ook, dan zou ik zeggen uh, geen Janmaat wel van Rijn, en dus geen. Krul en wel Tegenburg. Ja. En Hongarije, daar hebben we de laatste jaren met flinke cijfers steeds van gewonnen. Maar we zeiden net al, het ene jaar is het andere niet. Met wat voor gevoel reist Nederland naar Hongarije? Turkije was natuurlijk een hele lastige clip, maar die Hongaren, hoe kijken we daar op dit moment tegenaan? Wel, een voetballand, wat weer wat in de lift zit. Dat is eigenlijk wel, toen Erwin Koeman daar treden was al alweer begonnen. Um, die hebben natuurlijk met Zuzak en nog wel wat spelers, wel een paar spelers, die echt wel. ...bij behoorlijke clubspelen wel, wel, wel goed zijn. Uh, tegelijkertijd ze staan ze 38ste op de FIFA-ranking, dus dat zegt ook wel iets over de kracht. Het is een wat minder onvoorspelbare tegenstander dan dat bijvoorbeeld de Turken zijn... ...die spelen altijd zo met het hart en vol emotie dat je het eigenlijk nooit precies weet. Technisch was dat een goede ploeg, dat is Hongarije meestal ook veel door de jaren heen geweest. Um, normaal gesproken, maar het gekke is bij het Nederlands zelf kun je nu niet zeggen normaal gesproken win je daar omdat het zelf natuurlijk indelen de van die wedstrijd tegen de ook volstrekt chaotisch is geweest. En totaal geen controle had over de wedstrijd. Dus tegen wie je ook speelt, als dit er wel bestaat, zul je toch echt de eerste paar wedstrijden maar moeten afwachten. En zoals Van zijn met de beelden bij elkaar moeten zitten. Ja. Want de, de opluchting was groot vrijdagavond, logisch. De overwinning was er, het hart was er, de energie was er. Maar zeker in defensief opzicht en ook met zo'n uitwedstrijd voor de Boeg... is het wat je zegt nog niet, daar kunnen we gerust over gaan slapen, hè, over de defensie. Nee, zeker niet. Maar dat geldt voor het hele helft eigenlijk. Omdat er genoeg pluspuntjes waren ook. Maar met Van Marwijk ging je op stap en dan wist je zeker dat je won. En dan wist je ook zeker dat iedere tegenstander ook was, die kregen hooguit anderhalve kans. En je controleerde de wedstrijd en je had 65% bal en je maakte er onderweg wel één. Ja, dat is nu niet meer. Ook omdat het verhaal anders speelt, veel jonge spelers natuurlijk de kans geeft, is het wat, wat uh, ja, nou ja, chaotisch. en rammelt het wat. En dat kan op termijn natuurlijk best zijn vruchten afwerpen en kan er best een prachtig elftal uit ontstaan. Maar in het begin zul je het daarmee moeten doen. Dat zijn een beetje de kinderziektes die, de, die erbij horen, vrees ik. Maar je, je kan zeker niet gerust gaan slapen, ook nu niet. En eh, er was dan als laatste vraag wel wat vertrouwen eh, door de opluchting en dergelijke. Was dat een beetje gespeeld vertrouwen, denk jij, of gaat het Nederlands elftal echt met heel veel zelfvertrouwen aan die wedstrijd beginnen? Als dan, of praten we het elkaar ook een beetje aan? Ja, dat is altijd wel een beetje zo, maar ik denk dat het wel echt is, omdat uh, je, je weet zelf hoe dat zit. Als je een ploeg hebt en er is zo'n start waarvan je eigenlijk zegt, het is een beetje ongewis, we weten het niet precies. En je wint dan, dan geeft dat in elk geval wel zo'n boost dat ook spelers daardoor ineens twee, drie, vier stappen vooruit kunnen maken. Klaasje, die wel, was, was een beetje zenuwachtig en die in de ogen van Van wat te veel breed en terug had gespeeld en wat minder vooruit. Dat dus heeft ook te maken met durf. Ja, misschien dat Van Jongen nu zegt, ik heb het nu gedaan, de kop is eraf, we hebben gewonnen. En nu durf ik het wel, dan ga ik niet nadenken en doe ik het gewoon. Dus dat soort kleine dingen helpen wel. En ja, het is het mooiste cliché wat er is, maar een, een overwinning is natuurlijk zo'n doping. Want je gaat er gewoon echt beter van spelen. Wij gaan het volgen en jij gaat het zeker voor ons volgen. Eerst de aanloop en dan dinsdagavond in Hongarije, tegen Hongarije. Bas Ticheler, dank voor dit doe moment. Dan, Tom. Hoi. Maar wij gaan snel weer naar Ronald van Dam, want uh, we zien die vlag, hè? Ja, ja, Lewis Hamilton wint de grote prijs van Italië op het circuit van Monza. Mooi werk van uh, McLaren en een goede prestatie van de coureur... die uh, aan het onderhandelen is met zijn team over volgend jaar. Hij staat hoog op het verlanglijstje ook van Mercedes... als Michael Schumacher daar zou stoppen. Maar hij wint dus hier voor McLaren. En Perez met Sauber, een hele mooie prestatie. Dat deed hij ook al in de tweede race van het uh, seizoen. Toen werd hij ook tweede in Maleisië. En nu pakt hij de tweede plaats. Ze hebben een goede auto gebouwd hoor, dit jaar. Het team van Sauber. Alonso legt beslag op, de derde, beslag op de derde plaats voor Massa. Dan gaat Raikkonen vijfde worden. Schumacher wordt zesde op zijn oude dag. Toch uh, niet slecht voor Michael Schumacher. Zevende Rosberg. Die rest daar achtste. Kobayashi met die andere Sauber negende. En Ricciardo met het Toro Rosso tien. En waar zijn dan de Red, Bull, of de Red Bulls gebleven? Ja, Vettel viel eruit En ook nog een, een foutje van Mark Webber in de slotfase van de race over de curbs, Schade aan de ophanging. En ook hij scoort geen punten. En ik heb al heel snel even zitten rekenen wat dit allemaal voor consequenties heeft voor het kampioenschap. Nou, Alonso is spekkoper, die komt op 179 punten. En ziet nu dat Hamilton de nummer 2 is geworden. Die staat op 142 punten. Dat is een achterstand van uh, gauw gerekend 37 punten. Dus dat ziet er mooi uit voor de Spanjaard. Rijkonen gaat naar de derde positie. Ja, ja, de herintrede bij Renault op 141 punten. Of Lotus moeten we eigenlijk zeggen tegenwoordig. Dan Vettel gezakt naar de vierde plaats. Heeft 140 punten. Webber 132, krijgt er ook niks bij. En Button viel ook uit, blijft op 116 staan. Dus uh, de grootste veranderingen daar dus vooraan met Hamilton en Raikkonen die naar 2 en 3 gaan. En bij de constructeurs Red Bull geen punten. zien McLaren, die nu op 243 punten krijgt. Red Bull heeft het 272 ook dichterbij komen. Maar uh, ja, het uh, blijft allemaal lekker spannend in het kampioenschap. Uh, en Alonso trekt gewoon vandaag een lange neus naar alles en iedereen. Terwijl Hamilton zometeen uh, het feestvark is op het podium. Want wij, hij wint de grote prijs van Italië. Onze volgende afspraak is alweer over twee weken. Dan gaan we racen in Singapore. Nou, Ronald van Dam volgt het allemaal voor ons. We gaan naar het honkballen. Wordt er nog gespeeld, Andy? En doen we nog mee? Ja, en ik denk dat het zomaar eens de goede kant op kan gaan voor Nederland. 1-2 bezet. Tweede 2, helft, 9 inning. 0 uit. Nieuwe werper eh, Marek Milarek bij de Tsjechen. 19 jaar talentje, stootslag, dat zat er wel in en doet iets goed. Nee, hij is het niet goed. Niet... Ja, hij wordt uitgegeven op de derde honk. Wat een fout van die scheidsrechter. Oh, echt uh, bijna genant. En nu komt de Brian Farley heel erg boos naar die scheidsrechter toe. Ja, volkomen terecht, want het is werkelijk een blunder van je welste. Want op de derde honk wordt uh, Sheldon Mardanci uitgegeven. Hij is als pinch runner gekomen voor Quinten de Cuba, die met vier wijten op het eerste honk kwam. Daarna geraakt werpen voor Wesley Connor. Had Nederland dus 1-2 bezit. En een stootslag leek uitstekend te zijn. Van Danny Rombly was het ook. Want uh, op het derde honk kwam Sheldon Daansi. Die was echt een meter over het honk. En wordt uh, uitgegeven. En Brian Farley heeft toch aardig wat meegemaakt in zijn leven. De coach van het Nederlands team. Uh, vorig jaar wereldkampioen geworden. Coach van het jaar. Uh, noem maar op. Uh, sportploeg van het jaar. En is woest op uh, alle scheidsrechters. Maar ja, dat helpt toch niet. Dat uh, weten we. Sheldon Daansi staat nog wel bij het derde honk. Bij dat kussen. Maar zal weg moeten. En dan is mijn uh, optimistische kijk door deze blunder van die scheidsrechter toch weer even veranderd. Want dan houden we het eerste en tweede hong bezet, Nederland dus, met één man uit. En dan uh, wordt het lastiger. Kijk, nu gaan we wel iets unieks krijgen hoor. Want de hoofdscheidsrechter roept zijn uh, scheidsrechters bij elkaar. Het zal toch niet gebeuren. Het zou uh, ja, eigenlijk belachelijk zijn als ze die, uh, uh, dit gaan uh, terugdraaien. Want uh, zo, zo hoort het niet. Eenmaal uh, gezegd is uh, gegeven. En nu moet coaches moeten coaches bij elkaar komen. Jongens, wat een amateuristisch gedoe is dit. De hoofdscheidsrechter haalt nu de coaches bij elkaar en gaat praten. En zal zeggen, uh, ja, ik, eigenlijk vond ik dat hij ook wel in was op het de derde honk, Dus wil ik hem daar geven. Of hij zegt van, uh, uh, uh, ik uh, overroel hem. Maar ik kan me dat haast niet voorstellen. Dat kan toch niet. En uh, wat gaat er nu gebeuren? Uh, maar, hè? Dit is belachelijk. Hij gaat de hele situatie terugdraaien. De slagman wordt Danny Rombly. Mag weer aan slag staan. En uh, mag uh, weer gaan stoten. Ik heb dit nog nooit. En ik doe dit, uh, werd ik nu een jaar ah, of 32... Wou net zeggen, nog nooit meegemaakt. Uh, echt, weinig. Nee. nog nooit heb ik dit gezien. Is het ook geen Z regel? Nee, ach, ik, uh, echt iedereen om me heen zit ook te kijken. Wat is dit? Dit is geen regel. Dit kan nooit in de boekjes staan. Het wordt gewoon teruggedraaid. Belachelijke situatie. En dat op een Europees kampioenschap honkbal. Maar ja, voor Nederland pakt het gunstig uit. Want we houden weer dezelfde situatie. 1-2 bezet. Nul uit. En dan uh, moet die pitcher, die nieuwe pitcher uh, Minarek weer ten opzichte van uh, uh, Romli gaan gooien. Nou, ik heb dit echt nog nooit meegemaakt. Het is uh, te zot voor woorden. Kijken wat er gebeurt. Ja, Romli slaat nu wel de bal. Uh, heeft dan een uh, slagbal. Zijn tweede slagbal, denk ik. En dat betekent, ja, twee slag kaal. Ja, hij moet nu toch, laten we dat nog wel even meenemen. Want 1 en 2 bezet, hij moet nu, want dit is het cruciale moment in de wedstrijd. Die Rombly moet nu wel een, een goede tik gaan geven. Want net gaf hij dan een stootslag. Dat was een goede, een kort klapje om de mensen van 1 en 2 naar 2 en 3 te krijgen. Maar nu staan ze nog altijd op het eerste en tweede, de honklopers. En Rombly op twee slag kaal. Kijken wat Minarek, die 19-jarige pitcher, kan doen. Sobotka, zijn voorganger, deed het uitstekend. En nu raakt uh, Romli de bal wel. De bal gaat fout. Maar uh, dat uh, levert dus uh, geen probleem op verder. Want hij mag gewoon blijven staan. Uh, als Nederland verliest deze wedstrijd, wat natuurlijk uh, best mogelijk is... heeft dat nog geen uh, zware consequenties. De pool moet gewoon gewonnen worden. Maar toch, het zou een, uh, een, uh, ja, toch een, een kater uh, zijn voor de regerend wereldkampioen. Twee slag voor Danny Rombly, speler van het Utrechtse UVV. een van de drie steden waar het EK wordt gehouden. Eh, staat dus nu in slagperk. En eh, ja, ik sta nog steeds eh, versteld van de beslissingen die de scheidsrechters hebben genomen. De pitcher gaat maar weer eens klaarstaan. Kijken wat hij kan doen. Hij moet de bal niet al te mooi gooien op twee slagkaal. In de tweede helft van de negende inning op eh, Danny Rombly. Want eh, dan kan je hem eh, gaan zoeken. Goeie slagman, daar komt die pitch. Wordt geraakt, gaat weer fout. Het gaat over de hekken aan de rechterkant. En zo kan het nog wel eventjes duren. Nou, zo dadelijk meer over het honkbal. Het staat nog altijd 1-0 voor Tsjechië. In een hele vreemde situatie met al die scheidsrechters. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is dus, half uh, vier precies. Hier zijn de hoofdpunten met Gert Klu. In een woning in Kekerdom in Gelderland zijn vanochtend drie doden gevonden. Meldt de politie. Dagblad de Gelderlander meldt op basis van omwonenden dat het gaat om de bewoner en een man en een vrouw uit Millingen aan de Rijn. Omroep Gelderland meldt dat een van de doden een politieman is. Prinses Maxima heeft vanmiddag in een wetsuit en met een oranje badmuts op meegedaan aan een zwemtocht in de Amsterdamse grachten. Met de zwemtocht wordt geld ingezameld voor onderzoek naar de ongeneeslijke ziekte ALS. Aan City Swim doen zo'n 1100 mensen mee. De Iraakse vicepresident Tarek al-Hashemi is bij Verstek ter dood veroordeeld. De rechter stelt dat Hashemi leiding gaf aan doodselskaders... in de jaren na de val van Saddam Hussein. Hashemi zou aanslagen hebben laten plegen op Shiite en veiligheidstroepen. Ook zijn schoonzoon werd ter dood veroordeeld. Hashemi zit in Turkije en dat land heeft laten weten hem niet uit te leveren. En dat zijn de hoofdpunten. Aan we bij verkeersinformatie. Er is een ongeluk gebeurd op de A1 Hengelo richting Apeldoorn... Vandaar de 2-kilometer file tussen knopend Azenlo en Afrit-Rijssen. En de rijstrook is dicht. Op de A2 bij Maastricht staat 3-kilometer file aan beide kanten van, door werkzaamheden. Ook op de A2 Maastricht richting Eindhoven 5-kilometer file. Door olie op het wegdek tussen Afrit-Valkenswater en Knopend-De hoogte staat die file. Er zijn 2 rijstroken dicht. Als laatste de N197 Beverwijk richting Heemskerk. Tussen de A22 en Wijk aan Zee 2 kilometer. SPORTRADIO you oh. Het is twee minuten over half vier. Andy Houtkamp, Rombly, gaf foutslag naar foutslag. Kon nog even doorgaan, maar wat gebeurde er uiteindelijk? Er staat nog steeds aan slag. Nee. Met twee slag ja. en één wijd. Het heeft in totaal al uh, drie foutslagen geslagen. En die werper die, uh, staat nu weer klaar voor zijn volgende uh, worp. Ik kan me trouwens niet voorstellen, is het is trouwens een wijdbal, Net aan de binnenkant, daar heeft Rombly uh, mazzel. Ik kan me niet voorstellen dat die coach van de Tsjechen... op zo'n belangrijk moment, Andy Bergloent is dat, een, uh, een uh, oud-hongballer... Uh, ...dit uh, over zich heen laat komen en niet onder uh, protest verder speelt. Twee slag, twee wijd. Danny Rombley is de slagman. 1 en 2 bezet voor Nederland. Nederland 1-0 achter. We zitten in de tweede helft van de 9 inning. Laatste mogelijkheden dus voor Nederland. Hierna komt Nick Urbanus aan slag. En dat is... Uh... Uh, een jongen die het goed op Is vandaag met twee honkslagen uit drie beurten. Maar eerst Rombie. Hij moet uh, in ieder geval de lopers verder brengen. Daar komt de pitch. Is aan de binnenkant wordt geraakt. En dat moet een dubbel spel worden. Knappe bal hoor. Van die derde honkman. Ja, het is een dubbel spel. En zo gaan die Tsjechen zomaar met uh, twee man uit. Uh, uh, gaan het kijken naar de mogelijk laatste nul. Knappe actie van die derde honkman. Die naar de tweede honkman gooit. En uh, dan gaat uh, Rombie op het eerste honk uit. Is het een heel belangrijk dubbel spel voor de Tsjechen. En gaan we een uh, ja, historische wedstrijd, zeker voor de Tsjechen krijgen. Want na zeven ontmoetingen. Dit is de achtste officiële ontmoeting tussen Nederland en Tsjechië. lijkt het erop dat de Tsjechen gaan winnen. Want Nick Urbanus is de volgende slagman. Twee man uit. De derde honk bezet met uh, Shaldimar Daanci. Maar twee man uit. En nu moet er dus een honkslag worden geslagen door Nick Urbanus. Zoon van Charles speelde bij L&D Amsterdam. Jaren. Totdat hij uh, ontdekt werd door de Amerikanen. En nu in de uh, Prof League van Amerika. In de Minor League speelt. Voor de Texas Rangers-organisatie. De eerste pitch van de werper is een uh, wijdbal aan de buitenkant. Jongen, wat zal die coach ook uh, in spanning zitten aan de zijkant? En ik uh, denk. En ik vind het ook redelijk verdiend als Nederland hier verliest. Want een klein beetje onderschatting is er wel geweest. De werpers werden niet goed geraakt door de slagmensen van de Nederlanders. En daar Urbanus met een tik. Maar die bal gaat fout. En. En gaat over de omheining. En heeft hij één wijd en één slag. Tjonge, wat een wedstrijd. Je denkt 15-0, 20-0 voor Nederland. En dan staat het in de tweede helft van de negende inning. Met twee man uit. 1-0 voor Tsjechië. En ik ben benieuwd naar de ontlading. Mocht Tsjechië gaan winnen. Dat zal wel iets zijn hoor. Dan kun je mee thuiskomen. Sabotka, die eerste werper. 9 innings bijna volgemaakt tegen Nederland. De regerend wereldkampioen. Volgende pitch gaat richting de korte stop. En dan moet de nul zijn. Oh, hij maakt een fout. Ho, ho hij maakt een fout. Jongen, jongen, er komt tegelijk maken over de thuisplaats. Hij heeft het in zijn handen. De korte stop, Martin Schneider. Hij hoeft de bal alleen nog maar naar het eerste honk te gooien. En dan laat hij hem uit zijn handschoen vallen. En kan Nick Urbanus door de koudje op het eerste honk komen. En wat nog belangrijker is, Sheldon Daansi scoort tegelijk gelijkmaker voor Nederland. Het is 1-1. Het is 1-1, dan gaan we het hebben over ander kwalificatie. Dit is natuurlijk een Europees kampioenschap dus op het honkbal, maar een kwalificatie, dat is het volleybal. Nederland-Israël, de derde wedstrijd in dit weekend al. Frank Wielard volgt voor ons die wedstrijd. Frank, hoe is de eerste set verlopen? Nederland wint de eerste set, maar vraag niet hoe. Het is wel belangrijk, 25-23 wordt het uiteindelijk. Nadat in eerste instantie Israël vliegend uit de startblokken komt. 9-3 komen de Israëliërs voor. Maar bij 18-18 heeft Nederland de Israëliërs weer bij de kladden gepakt. En gaat het daarna erop en erover. Moeizaam, maar de eerste set wel dus naar Nederland. Gisteren Israël verrassend gewonnen van Estland. En misschien heeft ze dat wel de boost gegeven om hier zo flitsend te starten tegen Nederland. Terwijl Nederland in, vijf, in de vijfde set verloor van België met 20-18. En daardoor een onverwachte nederlaag leed... voor het eerst sinds lange tijd weer eens een wedstrijd verloor. En misschien dat daardoor Nederland wel moeizaam startte tegen Israël in de eerste set. We gaan zien wat het in de tweede en de derde set gaat brengen. Maar vooralsnog doet Nederland wat het moet doen... In deze verrassend verlopen tot nu toe, in ieder geval Europese kwalificatiewedstrijden in België. Waar België twee keer heeft gewonnen, maar vandaag nog tegen het beste klassifierde team moet, tegen Estland. En nu dus Nederland, dat eigenlijk met 3-0 moet winnen van Israël om nog serieus kans te maken op de eerste plek. En dus directe plaatsing voor het EK. De eerste set naar Nederland, 25-23. Weer de laatste dag van de Paralympische Spelen. Nederlandse Ploeg heeft daar 39 medailles uh, veroverd. Herman van der Zand, die dat toen nooit helemaal gevolgd heeft. Herman die 39 dat is echt uh, vele malen meer dan waar men vooraf op had gehoopt of gerekend hè. Ja, ja. En, uh, in Peking waren er 22 medailles. Chef de mission André Katz die, uh, sprak vooraf uh, de verwachting uh, hoop uit dat er uh, 22 plus 1 zou worden deze keer, 23. Nou is dat wel wat aan de voorzichtige kant. Uh, had best wel meer mogen zijn wat hij verwachtte. Maar uh, ja, 39, dat is wel boven verwachting. Uh, uh, de ploeg is daar zelf ook uh, heel erg tevreden over Gisteren een aantal atleten gesproken in het, in het Hollandhuis. Huis. Um, dat, zijn natuurlijk, dat is natuurlijk een blije ploeg, want uh, dit hebben zij heel goed gedaan. Uh, ze staan tiende in het landenklassement. En in Peking was het nog negentiende. Dus uh, wat dat betreft is er ook de afgelopen jaren een enorme sprong gemaakt. Enorme sprong gemaakt. nog even over vandaag, want we sluiten af. Vandaag komen er geen Nederlanders meer in actie... of alleen nog voor dingen waar we geen medaille meer mee kunnen halen. Hè? Zo zeg ik het al goed. Hè? Ja, precies. De Nederlanders zijn om de medailles uitgespeeld. Wel de jongens, de voetballers van het Seven side. dat is 7 tegen 7. Mm. Nederland speelde nog tegen Argentinië om plek 5. En Nederland won overtuigend van de Argentijnen. Ze hadden ze in de groepsfase ook al een keer verslagen. Het werd 3-0, drie goals van Ilias Visker. En dat zijn eigenlijk de laatste Nederlanders die hier op de Paralympics in actie zijn gekomen. Vandaag was natuurlijk ook, net als bij de gewone spelen, de dag van de marathon. Nou, dat gebeurt in allerlei klassen. En daar is wel een grote naam David Weir. Dat is een Brit die pakt dus ja. een vierde gouden medaille. Dat is een Wheeler. En eerder won hij al de 800, de 1500 en de 5000. Zo. Um, jij hebt de, de Olympische Spelen gevolgd. Je hebt nu de Paralympische Spelen gevolgd. Wat zijn de, de, de grootste overeenkomsten en waar zitten de grootste verschillen wat jou betreft? Want dat, dat heeft een enorme indruk op heel veel mensen gemaakt, he, ook deze Paralympische Spelen. Ja, de, vooraf is altijd die vraag van is dit topsport uh, waar je mee te maken hebt? Kun je dit nou vergelijken met, met de Olympische Spelen? Ja, ik denk in veel gevallen wel. Als je ziet wat mensen ervoor hebben gelaten. Hoe, hoeveel mensen hebben geïnvesteerd de afgelopen jaren om aan de top te komen. Want vergis je niet, de andere landen zitten echt niet stil. En dat was ook de reden waarom Nederland wat op achterstand was gekomen. Ze hebben een professionaliseringsslag gemaakt. Fulltime coaches erop. Fulltime zijn de sporters gaan sporten. Uh, en dan zie je dat de, de prestaties die ze neerzetten, die zijn echt wel te vergelijken... Wat de, met wat er bij de Olympische Spelen gebeurt, eh, wat je sfeer ziet, is ongeveer hetzelfde als een paar weken geleden. Wat wat minder is, is de belangstelling uit Nederland hier in Londen. Het zijn toch vooral uh, familieleden, kennissen, de vereniging... die met de sporter meegaat. Um, het Oranje Legioen heeft uh, de Paralympische Spelen nog niet ontdekt. Misschien via de media, misschien via radio en tv. Um, maar dat was niet zo zichtbaar hier, uh, Oranje, als tijdens de uh, Olympische Spelen. Vanavond uh, de sluitingsceremonie, het echte slot. Wordt dat ook weer zo'n groot uh, spektakel, zoals dat dat nu toe elke keer gezien hebben. Ja, de, de, tenminste de voorbereidingen die wijzen daar wel op. Uh, het is namelijk ook de afsluiting van Londen 2012 ja. als geheel. Hè. Dit was de hele zomer van sport in Londen. Dus het is niet alleen maar de Paralympics die worden afgesloten. De sportzomer, uh, als we die zo mogen noemen, in Londen, uh, die gaat op slot. Um, en uh, dat wordt inderdaad weer groot. Uh, uh, ze verwijzen naar de grote concerten, de grote festivals die in Groot-Brittannië zijn. Het wordt het feest van de vlam. Dat is ongeveer het thema. En uh, het stokje wordt natuurlijk doorgegeven aan uh, Rio de Janeiro, net als bij de Olympische Spelen. Coldplay, de Britse band, die staat centraal. Gaat een aantal nummers uitvoeren. Dat geldt ook voor um, Jay-Z, een bekende rapper, en Rihanna. Ja, en dan, uh, en dan zit het erop. Uh, dan zit hier het er om... echt op. Maar dan ja. hebben we nog wel een huldiging te goed in Nederland, neem ik aan. Hè? De Sport Nails Ja, klopt. Ja, net als de Olympische sporters worden ook de Paralympiërs gehuldigd. Uh, het gebeurt dinsdagochtend in uh, Den Haag. Uh, Rutte is daarbij en uh, Edith Schippers van Sport. En die gaan de sporters nog eens in het zonnetje zetten. Uh, ze worden de hele ochtend toegesproken. En het gaan we uitzenden trouwens bij uh, de NOS vanaf 11 uur dinsdag. Oké, okay, 39 medailles hebben we te vieren. En een prachtig sportspectabel. Herman van der Sand. zeer dank voor je toelichting.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 Ground attraction, perfect. Zeker geen perfect game van de Nederlandse honkballers vanmiddag. En die houdt kan maar wel 1-1 in de slotfase. En uh, in mijn beleving gaan we dat nog verlengen, maar dat doen we al niet meer. Hè? We hebben een tiebreak, hè? Ja, ja, dat heet de tiebreak. Dan mag uh, de erst, uh, eerste ploeg die aan slag komt... dat is in dit geval Tsjechië, in de tiende inning... het eerste en het tweede honk bezet krijgen. En dan mag je zelf kiezen welke slagman er komt. En dat was in dit geval Martin Schneider. En die uh, liep meteen een mooie stootslagje los... Het uh, was een honkslag. Stootslag honkslag. En toen uh, met drie honken bezet werd er een diepe bal geslagen door Malik. En dat, uh, die werd wel gevangen door Sams. Maar er kon gescoord worden. En er kan nu weer gescoord worden. Want er komt een honkslag. En die Tsjechen die komen zomaar met 3-1 -een voor. Een honkslag. goede honkslag van uh, Drabek. De derde honkman. Die ook aan de basis stond van dat dubbel spel in de vorige slagbeurt van Nederland. Dat betekent 3-1 voor Tsjechië. Maar, ik zeg het er maar meteen bij, ook Nederland krijgt zo dadelijk het eerste en tweede honk bezet met nul uit. En kan er wat aardigs gaan gebeuren. Maar vooralsnog benutten de Tsjechen die tiebreak uitstekend. Overigens een nieuwe werper bij Nederland, Luke van Mil. Speler in de organisatie van de Cleveland Indians. Een hele lange vent, 2 ,12 meter 12. De langste speler van het hele EK... En kan heel hard gooien. Maar zijn uh, worpen werd toch door die uh, Drabek aardig uh, geraakt. En zo het eerste en tweede honger bezet voor de Tsjechen. En een uh, 3-1 uh, voorsprong. Nu gaat wel uh, met een mooi dubbelspel deze inning ten einde. Goed dubbelspel van de kortstop Statia richting Kurt Smit. Maar Nederland staat 3-1 achter. Maar krijgt nu ook het eerste en tweede honger bezet. En nul uit. En heeft dus weer wat goed te maken tegen de Tsjechen. En weer wat goed te maken tegen de Tsjechen. Maar wij gaan hier om de hoek naar naar Niemeyer bij de KLM Open. Twee of drie kanshebbers, zei je de hele tijd nog. Achter. Ja, maar er begint zich inmiddels iets af te tekenen. Want als ik kijk naar Pablo Larrazabal, de Spanjaard uit Barcelona, die staat inmiddels op hal 16. Hij heeft een slagvoorsprong op Peter Hansson. En. Ja, daarvan kun je zeggen dat hij heel vervelend licht hij heeft op hol uh, 16 uh, zijn bal uh, richting het pad gegooid. En ja, kan daar eigenlijk niet wegkomen. Er is nu heel veel overleg uh, aan de gang met referees en second opinions. Want uh, er liggen daar ook van die ijzeren platen op de grond om allerlei cateringauto's etcetera, te laten rijden. De toeschouwers uh, te kunnen vervoeren die wat minder ter been zijn. En dan heeft hij ook nog eens een keer een heel lastig doorkijkje richting de baan. eigenlijk kan uh, Peter Hansson, de zweet, de nummer drie van de laatste Masters op Augusta. De hoogmisjaarlijks van het golf. Echt een grote meneer. Hij kan daar nauwelijks wegkomen. De vraag is ook nog hoe dat dan precies moet gaan gebeuren. Of hij zijn bal misschien mag verplaatsen, mag oppakken. Dat is allemaal niet duidelijk. En er worden zelfs wat collega's van mij die daar in de baan lopen. Die wordt gevraagd wat zij er dan van denken. Dat gaat allemaal nog wel even duren. En die Larazabal die verzuimde zojuist op 15. Dat is de auto autohol waar een mooie automobiel met een open dak te winnen valt. Die verzuimde daarom om Burley te maken. Het was niet voor het eerst dat hij zijn bal rechts van de cup plaatste. En ja, hij oogt af en toe wat gehaast. Dat is ook wel de stijl van deze Pablo Larazabal. Hij maakt soms niet eens een oefenslag, gaat achter die bal staan. En geeft er vervolgens een tik of een swing tegenaan. En dat is toch opvallend om te zien. Soms komt hij ook totaal verkeerd uit. Dat hij een full swing wil maken. Helemaal wil doorzwaaien en dan gewoon met zijn armen in de knoop komt. Dat gebeurde er ergens halverwege de ronde een keer. Toen leek hij wat te bezwijken onder de druk die toch zijn toppositie met zich meebracht. Maar hij staat op min 13. Hij is samen in de flight met Peter Hansson... We kijken ook naar Jamie Scott, die staat dan op min 10. Drie slagen van de leider Richie Ramsey opgeklommen. Staat op een gedeelde derde plaats. En ja, dan denk ik dat bijvoorbeeld Fernandez Castaño, die ook lang heeft meegedaan... zichzelf te veel in de problemen heeft gebracht met bogies, Want die heeft inmiddels vier slagen achterstand op zijn landgenoot. En die gaat het niet meer redden. En wat op de achtergrond horen is nog steeds dat topoverleg met Hanson. Top overleg. We gaan terug naar het honkballen en die houtkamp 1 en 2 bezet. Want het is tiebreak, want op eigen kracht is dat nauwelijks gelukt hè, vandaag. Nee, dat is uh, heel lastig geweest, Tom. Uh, nu staat Michael Duursma aan de slag. Het tweede honk uh, wordt bezet door Rombly. Het eerste honk wordt uh, bezet door Urbanus. 0 uh, uit. Uh, wat is dan de bedoeling? Als je het goed doet als slagman, en daarom is, want je mag zelf kiezen wie er aan slag komt van de slaglijst, natuurlijk. Dan neem je degene die het best een stootslag kan neerleggen. En Duursma, speler van fase Pioniers uit Hoofddorp, kan dat heel goed. Maar hoeft dat nog niet te doen. Want er zijn al twee wijdballen gegooid door die nieuwe werper, Minarek. En Minarek zal nu toch wel slagballen moeten gaan gooien. Duursma staat klaar, moet de bal dan gaan stoten. Viel vorig jaar vlak voor het WK af. ...als een van de laatste voor de selectie voor het WK. En weer een wijdbal. Ja, dan uh, maak je het jezelf als werper zijnde heel erg moeilijk. Duursma baalt als een stekker dat hij uh, niet mee mocht naar het WK. Want dan zul je net zien... ...dan val je als laatste speler zo'n beetje af... ...voor de selectie voor het wereldkampioenschap. En dan wordt Nederland heel verrassend nog wereldkampioen ook. En dat heeft hij dus net niet mee mogen maken. Wel de hele voorbereiding. Uh, maar goed, hij staat nu dan op het EK. Uh, op een uh, belangrijke uh, positie. Want hij staat op drie wijd kaal. Een vierde wijd zou betekenen een volle honker. En dan uh, zou Nederland wel weer aan het, uh, goede, aan de goede kant van de score kunnen komen. Hij staat weer klaar voor de stootslag, maar hij laat de bal lopen, terecht, want hij staat op drie wijd kaal. Drie wijd één slag, want de bal was slag. Laten we er nog eentje meenemen, want het kan weer zo'n cruciale bal zijn in deze wedstrijd. 3-1 Tsjechië leidt. Wie had dat kunnen denken? Uh, de Tsjechen hadden het niet eens kunnen dromen, want het is een uh, klein land. Uh, het softbal, het herensoftball bijvoorbeeld, is uh, veel groter wat dat betreft. En uh, zijn ze veel beter in. Dan komt de volgende pitch, wordt gestoten, maar gaat fout. Oei, oei, oei, oei, Dat is toch niet prettig, hoor. Want als hij het nu weer zou proberen, en hij raakt de bal, en de bal gaat fout, dan is hij automatisch uit met drie slag. Dat is al eerder in deze wedstrijd gebeurd. Nu staat hij op volle bak. Drie wijd, twee slag, 1 en twee bezet. En uh, Minarek, die 19-jarige jonge jongen van de Tsjeche, die, uh, de werper, die zal de spanning door zijn lichaam voelen gieren, want hij weet dat hij een slagbal moet gooien. En dan moet hij maar hopen dat die bal niet Goed geraakt wordt. Daar komt uh, de, het seintje van de achtervanger Tsjech aan deze werper. En hij gaat weer voor een stootslag staan. En raakt hij hem. Ja, en hij gaat fout. Jongen, jongen, jongen. Wat stom, stom, stom. Want nu is hij automatisch uit met drie slag. En hebben de Tsjechen één man uit. En Nederland nog altijd het eerste en tweede hond bezet. Jack heet het, Rylan uit Haarlem maakt. En het, ik zei het al eerder, al vooral Hans van Loosenoord vertelde het u al eerder. Het kon bijna niet meer misgaan en het is ook niet misgegaan. Jeffrey Hellings is wereldkampioen geworden in de MX2-klasse. Hoe het allemaal ging en hoe het verliep, Hans van Loosenoord komt het ons zo allemaal uitgebreid vertellen. Maar we gaan eerst naar Andy Houtkamp, want dat kon ook niet misgaan. nederland tsjechië we 3 in achter Andy. Nog steeds. En uh, ik had eigenlijk verwacht dat het pas spannend zou worden dit toernooi voor Nederland. Zo rond uh, donderdag vrijdag als de play-offs gaan beginnen. Maar deze wedstrijd is wel heel erg spannend geworden. Door het uh, uitstekende spel van de Tsjechen en het matige spel van uh, Oranje. Dat mag ook wel gezegd worden, want er zitten veertien spelers die in Amerika hun brood echt verdienen en goed verdienen. Uh, in het Amerikaanse honkbal. Eén daarvan staat nu in slagperk. Dat is Henley Statia. Die uh, zit bij de Milwaukee Brewers-organisatie. En die verdienen heus wel een aardige zakcent, hoor. Ook al spelen ze niet op het allerhoogste niveau. Uh, een nieuwe werper bij de Tsjechen: Jan Reacek. En die uh, de hongballiefhebber kent die naam wel, want hij heeft eh, volgens mij eerder al bij RCA gespeeld, maar in ieder geval bij fase Pioniers uit Hoofddorp. Linkshandige Werper, en hij moet het gaan oplossen. Maakt nu een beweging om eh, iemand van de tweede honk af te pikken. Eh, dat eh, gebeurt niet, want hij houdt de bal in zijn handen. En dan moet die Statia met één man uit, een 1 en 2 en bezet voor Nederland. Die moet het dan maar gaan doen, want Nederland staat wel 3-1 achter. Een honkslag zou wel een punt betekenen, maar nog niet genoeg. Kijken wat Statia kan. Het eh, infield staat redelijk in om eh, eventuele stoot te uh, kunnen verdedigen. De eerste borp van uh, de werper van uh, Rejacek is een uh, wijbal. Een linkshandige werper uh, kan uh, aardig hard gooien, maar niet super hard. Uh, 384 mijl per uur is zijn snelheid. Nou, we zagen net de look van Mil, de werper van uh, nee. Oh, Hij gooit hem hard op het been. Dat doet pijn bij Statia. En is wel een uh, mazzeltje voor Nederland. Want uh, Statia mag naar het eerste honk met uh, geraakt werper. Als hij uh, daar kan komen, want nu komt de verzorger erbij. Ja, Statia gaat hem weer bij liggen. Het was een worp van 82 mijl per uur. Oftewel 100, uh, nou zeg 124 kilometer per uur. En als je die tegen je aankrijgt, uh, zeker op die plek. Want ik denk dat hij op de knie kwam. Dan uh, voelt dat uh, niet prettig. Het is een uh, mazzeltje voor Nederland. Dat Reacek die bal op het uh, lichaam gooit. Niet voor Statia met uh, uitdrukking met uitdrukkingstekens erachter. Want hij heeft veel pijn. Ligt daar op de grond. Zal zo dadelijk naar het eerste honk mogen. Of een vervanger voor hem. En hij heeft Nederland drie honken bezet. En één man uit. En een van de beste slagmensen van Nederland aan slag. Kurt Smit. De man die vandaag jarig is. Dus een verjaardag luister bij kan zetten. Als hij een goede tik geeft. Nog altijd de verzorging voor Statia. Nederland drie honken bezet. In de tweede helft van de tiende inning. Maar staat wel met 3-1 achter. Ja, van mij nog een paar berichten. Allereerst dat Vitaly Klitschko... en dan weten de kenners dat we het over boksen hebben... zijn zwaargewicht titel van de mondiale bond WBC behouden heeft. De Oekraïner was in Moskou na amper vier ronden klaar... met zijn Duitse uitdager Manuel Tchar. Klitschko zegevierde op technische knockout nadat hij Char een bloedende wond rechter rechteroog had bezorgd. Klitschko boekte zijn 45 e zegen in 47 partijen... en op uh, de negende maal op rij verdedigde hij met succes zijn titel de WBC. Die titel. En dan nog een paardensportberichtje. De Nederlandse springruiters zijn als derde geëindigd bij de landenwedstrijd op Spruce Meadows. We zitten dan in de buurt van Calgary. Jur Frieling, lid van de zilveren-equipe bij de Spelen in Londen. Eh, samen met Leon Thijs, Harry Smonders en Jeroen Dubbeldam kwamen uit op 25 strafpunten. Uiteindelijk daar zegen was voor Duitsland. Geen medaille haalde hè, Londen, maar de Duitsers wonnen hier wel 16 punten. En Ierland was tweede met 22 punten. Dubbeldam pakte overigens ook met eh, Utasha. Ook nog is de derde plaats in een springrubriek over de anderhalve meter. En de overwinning was daarvoor de Amerikaanse Madden. Heb ik Ook nog een uh, tennisberichtje. Timo de Bakker heeft het Challenger-toernooi in Alphen aan de Rijn gewonnen. Tennisser rekenen in de finale met 6-4, 6-2 af van de Duitsers Simon Greul. De Bakker won eerder dit jaar al de Challenger in het Belgische Bercy. Hij maakt deel uit van het Davis-Cup-team dat het vanaf vrijdag in Amsterdam gaat opnemen tegen de Zwitsers. Waarvan nog steeds niet duidelijk is of die met hun grote namen komen of minder grote namen. Dat blijft allemaal spannend. Want komend weekend is dat het Davis Cup tennis. We gaan er even uit voor het journaal van vier uur. en daarna bij u terug. Slotetappe van de Vuelta begint dan een beetje op stoom te komen. Is natuurlijk een mooie, prachtige rit naar Madrid. Ter ere van winnaar Contador. Die daar gehuldigd gaat worden als winnaar van deze prachtige Vuelta. De ontknoping van nederland Tsjechië, Het honkbal krijgt u van ons. En nog veel en veel meer sport. Wou u op de hoogte van het volleybal. En ga zo maar door. Dat allemaal van vier uur af. Weer verder in Radio 1, NOS Langs de Lijn.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 En ruim 5 miljard ruimte maken voor lastenverlichting. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.